Van 6 uur. Freddy van Tijn met het NOS Spui, een demonstratie van krakers uit de hand gelopen. De ME is slaagsgeraakt met de krakers en het spui is afgesloten. Een onbekend aantal krakers is gearresteerd. Enkele tientallen mensen demonstreerden tegen het kraakverbod dat vandaag precies een jaar van kracht is. De politie had hen verboden op het spui te demonstreren omdat daar te veel winkelend publiek is. De krakers trokken zich daar niets van aan. De voormalige Transavia-piloot Julio Potsch moet in de Argentijnse gevangenis blijven. Potsch had beroep aangetekend omdat er onvoldoende bewijs zou zijn dat hij heeft meegewerkt aan de zogeheten doodsvluchten tijdens het Fidela-regime. Maar volgens justitie in Buenos Aires kan het proces tegen Potsch gewoon doorgaan. De verkoop van nieuwe auto's is in de afgelopen maand voor het eerst dit jaar licht gedaald. In september werden 44.500 auto's verkocht. Het afnemend consumentenvertrouwen is de belangrijkste oorzaak van de dalende verkoop. Ondanks die daling belooft 2011 nog altijd het beste autoverkoopjaar van de laatste 10 jaar te worden. De file druk op de Nederlandse wegen blijft dit jaar dalen. De zwaarte van de files was deze zomer een derde minder dan in de zomer vorig jaar. Dat komt volgens de ANWB doordat er dit jaar minder wegwerkzaamheden zijn. De filedruk wordt berekend door de lengte van alle files te vermenigvuldigen met de duur ervan. In Denemarken heeft de invoering van een belasting op vet geleid tot een run op vette producten in de supermarkt. Vanaf vandaag kost elke kilo verzadigd vet ruim 2 euro meer. Veel Denen sloegen daarom flink veel pizza's, vlees en roomboter in. Volgens supermarkten leidde dat tot een chaotische week met veel lege schappen. De regering heft belasting op vet om het groeiende probleem van overgewicht tegen te gaan.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 Op de A13 en Haag Rotterdam wordt knopen polderplein 2 kilometer. Heeft te maken met de file op de A20 hoek van Holland richting Gouda. Tussen Spaanse polder en knopen plein staat 3 kilometer. Na een aanrijding is daar de rechte reishoop dicht. En de richting hoek van Holland staat bij Rotterdam-Kroosweg ook 3 kilometer. Tot zover de verkeersziening.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zandvoort. En de Zom, zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. En nu. Entertainment for you.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 In de tweede uur gaan we onder andere bellen met popser Henry. Hij vertelt ons wat er is gebeurd op showbiznieuwsgebied. En ik denk dat we onder andere ook even de, over de voice afhallend gaan hebben. Ook legendarische oude radiofragmenten. Een item waarbij we elke week oude radiofragmenten gaan terugluisteren. En uh, het zijn altijd wel opmerkelijke fragmenten. Met deze week Koen en Sander.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 Lilly? Of Leroy ja. moeten we dan zeggen, ja. Ja, Lily, Leroy. Leroy, ga even op een rustige plek staan alsjeblieft. Ja? Je spreekt met Q Music. Ja? En we zijn natuurlijk bezig al oh, een tijdje met het geluid. Jazeker. Weet, ja, jij... ben... Weet jij op werk zijn we ermee Weet jij hoeveel er momenteel in de kas zit?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 Ik sta. Leroy. Dat is goed! <tie> <tie> <tie> <hums> Gefeliciteerd! Dankjewel! Maar één ding. Je had ge-sms naar 3FM. Je spreekt met Koen en Sander. Dus het feest gaat niet door. Nee! Groetjes! Hoi hoi!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 Het oude record stond, uit, uh, stond even kijken, op 24,1 graden en het nieuwe record op 25,2. Uh, het werd om twee uur werd het gemeten en dus een stuk hoger, lekker hè? Dat zo kunnen we dus ook zomers uh, uh, la, uh, laten draaien natuurlijk, geen probleem. Jel plaatst natuurlijk ook welkom 023 573 1969. Dus 03 573 1969. Zometeen popster Henry, de eerst Tommy Brown. En dit is Funky voor Jamaica. Going down.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 Showbiz Nieuws met Henry. Henry, goedenavond. Ja, goedenavond. En de uh, luister thuis natuurlijk ook. Goedenavond. En uh, lekker weertje, geloof ik, daar in Zandvoort, bij jullie. Hè? Het is heerlijk. Er stonden gewoon, uh, stond gewoon vielen naar het strand toe. Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. Zeg. Ja, ah, ja, ja, ja. Ik had toch wat later jullie toe moeten komen, geloof ik. Ja, dan hadden we wel kunnen barbecuen, hè? Nou, we, hadden we wel kunnen barbecueën, maar dat maken we volgend jaar gegarandeerd. Uh, Maakt helemaal goed, show. Ja, tuurlijk. Komt helemaal goed. En over een paar weken ben ik ook weer in, uh, in Zandvoort. Als het is. Ook... is dat zo? Ja, de, het weekend van de 24 e Van, sorry? Het weekend voor de 24ste. Oké, okay. oh, leuk. 22. de dus dat is een kans krijgt, ik kom ik even van jullie langs. Kom ik even vanuit uh, Baden. Je bent altijd welkom. Ja, dat weet ik, dat is hartstikke goed. Helemaal top. Het shownieuws, ja. wat is er gebeurd afgelopen week? Ja. Nou, ik heb natuurlijk gelezen dat uh, met de hele toestandwagen in Amerika ten aanzien van, uh, van Michael Jackson. Ja. Dat uh, nou gesuggereerd wordt dat als ze uh, als 20 minuten eerder hadden gebeld. Om, uh, ...om Michael Jackson op een gegeven moment met hulpdiensten in te roepen. Jezus, ja. Zodat hij gered kunnen worden. Ja, oh. oh, dat is een dure fout. Ja, een dure fout natuurlijk. Oh. Ja, die denken van, dat doen we wel even zelf, hè. En, uh, ja goed, dat, dat soort dingen die zijn we allemaal aan het uitzoeken daar. Dus daar zullen we het fijne nog wel een keertje van te horen, krijgen of het allemaal precies gegaan is. Ja. Maar dat wordt natuurlijk allemaal weer vervolgd en ik heb natuurlijk wel geen uh, wel, uh, verpinnemen uitvragen. Dat het laatste wordt uiteraard er uiteraard niet over gezegd. Nee, want we zijn nu ook bezig met die rechtszaak tegen, tegen Murray, hè, de dokter van Michael Jackson. Ja, ja, ja, ja. dat heeft er allemaal mee te maken momenteel, hè. Dat, ja. Is, uh, dus ja, die collusie is getrokken door, uh, uh, door ambulantieboorden. Oké. Okay. Dus uh, ja, we wachten dus even af hoe het verder gaat ontwikkelen, maar ja. de hondeste zijn is allemaal boven gekomen, denk ik. Ja, nou, ik ben benieuwd. Ja goed, en dan hebben we natuurlijk op een gegeven moment het Songfestival, dat gaat weer spelen. Ja. Uh, de aanmeldingen die zijn uh, vrijdagmiddag, geloof ik, zijn hier gesloten. Oké. Okay. Uh, op de valreep, de valreep heeft Dries uh, nog zijn uh, liedje ingeleverd. Oh, toch? Ja, ongelofelijk. Dries, die blijft aan de gangen. Die, uh, die kom je overal tegen. Hè? Ja, ja, ja, die blijft gaan. Maar ja, wel leuk, ja. toch? Ja, ja, zeker. Dus uh, ja, er hebben, er 450 mensen hebben zich aangemeld, waaronder hij uiteraard.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 Die heeft ook een prijs gewonnen als beste mannelijke bijrol. Okay. Die heeft hij geweigerd. En dan hij houdt helemaal niet van, uh, van prijzen winnen. Oh. En hij heeft uh, de, de, de financiële voordeel, wat er anders heeft hij, uh, gaat hij er wel geven aan de kindermoeder voor de rijders. Uh... Oké. Okay. Dat je ook niet dan? Ja, ook wel. Ik snap hem ook wel hoor. Want uh, misschien houdt hij daar helemaal niet van. Blijkbaar niet. Ja. Goed, dat zal wel aan mij liggen. Ja. Iedereen heeft zijn, eigen, zijn eigenaardige dingetjes. Hè. Hij waarschijnlijk ook hè. Ja.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 Ja, en dan komt het allemaal wat, wat dichterbij, natuurlijk. En dan uh, brengen we een beetje kwijt te krijgen. Maar ja, één ding: we, hebben natuurlijk allemaal, we gaan allemaal een keer de pijp uit. Hè? Ja, vroeg of laat, we gaan allemaal aan. Als je kijkt, gezegd maar. Uh, ja, we hopen natuurlijk zo uh, sociaal mogelijk te hebben natuurlijk, voor, die, voor die tijd dat het zover is. Hè? Ja. Goed, even kijken: wat er meer? Uh, ja, natuurlijk, de, ja, dat Mick Harre, die is ja. bestolen, uh, die is gisteren uh, uh, een soort staal op zijn hoofd uh, geslagen. Zo.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 Dus het valt allemaal gelukkig reuze mee. Maar ze worden steeds brutaler, dit soort figuren natuurlijk. Ja, ja, ja. we hebben het straks even op het Songfestival gehad, Het geeft mij ook weer een beetje moed als ik hoor dat de Zwitserse van 85 wil ook meedoen aan het Songfestival volgend jaar. Oh, leuk. Dus, ja, ze was even een keertje gewonnen met 1956 ook. Oké. Is de winnaar ooit van het Lietse Evenement. Patricia Pai. Nee. Nee, die was inderdaad niet zo. Kusessia heet ze. Oké. Nou ja, ja ik, ik, ik wist het ook niet. Dat dus, uh... nou, is toch leuk joh, en een keer wat anders. Ja, een keer wat anders. we hebben 85 jaar weer op de banken. Ja, nou top. Dus uh, geef mij weer moed. En top. nog even over, ik wil het nog even over gisteren hebben, de Voice of Holland. Heb je gekeken? Ja, ik heb, ik heb het nog niet helemaal gezien, ik heb uiteraard weer de ding opgezet, maar er waren weer een record aantal mensen die daar gekeken hebben. 1,5 ja. miljoen kijkers voor de Voice of Holland. Ja, klopt, gekhuis. Ja, want volgende vorige week was dat 3,3 miljoen. Nu zijn 3,5 uur uh, kijkers ja, onwaarschijnlijk. Ja, ja, wat vind je ervan tot nu toe? Uh, ik vind er een hele goede bij zit. Ik heb, uh, Gisteren heb ik er maar een paar gezien, dus ik ga hem straks even lekker even, nog even nakijken. Ja.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 Ja, precies. Ja. En zo zie je, het blijft allemaal een beetje dicht bij huis en ja. moet natuurlijk ook reëel zijn. Uh, Nederland is het natuurlijk klein. Ja. Hè? Dus het is eigenlijk ook heel logisch dat je dan begint toch wel uh, in herhaling valt van mensen die A kennen, uh, uh, Ja. Dus uh, ik denk ik volgend jaar ook nog wel weer mee ga doen. Nou, dat zou toch leuk zijn? Wie weet, wordt er nog wat? <laughs> you never know, hè? <laughs> Goed, maar dan komen jullie allemaal voorzellige al wachten. Dat, dat, dat zullen we allemaal zien. Ja, dat wil ik zeker weten. Ik even kijken, wat heb nog? Ja, ik heb één uh, dingetje voor jullie. Uh, Rihanna, die uh, speelde, of moest zingen, op gezegd, in, in Belfast. Ja. Zonder uh, 7000 fans stonden daar maar op te, te wachten. Oké. Okay. Uh, die heeft haar fans zomaar 90 minuten lang laten wachten tot ze eindelijk een keertje de nog kwam. Jeetje, 90 minuten, anderhalf uur lang? Anderhalf uur lang. Als Staar je dan, daar dan. Je, uh, je zit te wachten tot, tot, tot de een van jouw favoriet op hem gegeven moment uh, komt optreden. En ja, dat anderhalf uur de mensen daar wachten, ik vind het, ik vind het erg... Uh,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 op en dan, euh, nou dan gaan we kijken en dan gaan we hem luisteren natuurlijk. Oké, okay, perfect. Helemaal gek, ik, helemaal gek. Ik zorg dat je zo snel mogelijk bij jullie komt en dan... Euh, nou, ik hoop dat het u bevalt. Ja, nou, ik ben benieuwd. Het zou best wel lukken, denk ik. Jongen. Ja, dat komt goed. Ja. Nou, Henry, een heel fijn weekend. Ja, jullie natuurlijk ook daar in, in Zandvoort. Ik denk dat het daar uh, natuurlijk een geweldige, geweldig weer is geweest. Uh, morgen weer nog een geweldige dag en maandag wordt het wat minder. Er gaat langs hem helaas wat af, maar uh, wel weer een paar geweldige weken achterwege. Ja, dat sowieso. We gaan weer richting de winter toe en het wordt weer ook weer knus in huis. Jazeker. En, en, uh, Morgen is weer lekker de zon laten bakken en uh, lekker genieten lekker de barbecue aan. Helemaal goed. Henry, fijn weekend. Jullie ook allemaal. Luisteraars thuis natuurlijk ook allemaal weer. Toi, toi, toi. En uh, graag tot volgende week weer. Oké, okay, tot uh, volgende week. Met een nieuwe single. Helemaal top. Hoi. <laughs> Ik jullie. Hoi, hoi. Zeg De Nieuwe van Beyoncé. En die heet Love on Tap. En het doet me een beetje denken aan uh, jaren 70. Een uh, beetje disco-achtig. Een nieuwe van Beyoncé, dus Love on Tap. En dit doet ook denken aan jaren 60, Sol. Het is het niet, het is maar twee jaar oud. Dit is Lee Fields. 2009 nieuw album uit My World En daar stond dit op Wat is dit goed zeg En het nummer is Het kan je niet omgaan. Het nummer heet Ladies En zo eindigen we deze Entertainment View voor 1 oktober 2011 Volgende week zijn we er weer En morgen Zondag in Kerenmoland ben ik ook weer Vanaf 2 tot 5 en zo meteen De herhaling